Jobboot met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie reikt in oktober de militaire Willemsorde uit... aan Afghanistan-veteraan Gijs Tuinman, meldt de Volkskrant. De jarenlange procedure om iemand de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding te geven... zou bijna zijn afgerond. Alleen koning Willem-Alexander moet zijn handtekening nog zetten. De Willemsorde wordt zelden uitgereikt. De laatste militair die de onderscheiding kreeg was Marco Kroon in 2009. Dat was voor het eerst in 54 jaar. Tuinman zou de Willemsorde onder meer krijgen voor heldhaftig optreden in Afghanistan... Het ministerie van Defensie wil er nog niets over zeggen. Bij overstromingen in het noorden van Afghanistan zijn meer dan 50 mensen om het leven gekomen. Duizenden mensen zijn voor het water op de vlucht geslagen. Volgens de plaatselijke politiechef zijn er nog veel vermisten. Hij klaagt dat de regering in Kabul tot nu toe geen hulp heeft geboden. De NS rijdt dit weekend met een aangepaste dienstregeling rondom Utrecht Centraal. ProRail is bezig met werkzaamheden rond station Utrecht. Daardoor rijden er tot en met maandag minder treinen en op sommige trajecten worden bussen ingezet. De NS raadt reizigers aan om goed te kijken waar precies aan het spoor in Utrecht wordt gewerkt voordat ze aan hun reis beginnen. Mensen moeten rekening houden met een vertraging van een kwartier tot een half uur. De werkzaamheden aan het spoor bij Utrecht Centraal gaan in de zomervakantie door. Ook dan geldt een aangepaste dienstregeling. Graven van Japanse militairen op eilanden in de Stille Oceaan spoelen weg door de stijgende zeespiegel. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van de Marshall-eilanden gezegd bij de VN-klimaatconferentie in de Duitse stad Bonn. De Marshall-eilanden hadden van februari tot april flink last van hoog water. Daarna zijn 26 skeletten gevonden, vermoedelijk van Japanse oorlogsdoden uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er onontplofte bommen en ander legermateriaal aangetroffen. De Marshall-eilanden liggen maar twee meter boven zeeniveau. Het weer. Vandaag overal zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Bij een oostelijke wind wordt het 25 graden op de Wadden... en 29 tot 32 graden landinwaarts. Vanaf vanavond toenemen de kans op buien, later mogelijk met onweer. Dit was het en Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeerde. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Is zin in ZFM? ZFM. Met nu, Tobak leeft. toch met het uur een grotere pijn op hier. Ja. Fijne vrienden in het antwoord. Goedemorgen. Dit is Tobak leeft met Jolande, Wilco en Marke. Just wanna touch you. Stand up, knock me right off my feet. Hard to, hard to beat, hard to beat, hard to beat. Goodness, no, I've never known a night like this. Can't believe it. You're so hard to beat, hard to beat. Beat. Oh, Ga eens weg met die Maserati man. Wat een zop man. Mezier is eruit gehaald. Er zit ook niet in de verzekering. Er zit een blauw kenteken op. Nou, wegwijzer. Zurig doen dat hij gisteren tijdens enquête. moest vertellen waar hij woonde. Nee, ik heb geen chalet in Frankrijk. Ik woon bij familie in een huurhuis. woon bij mijn moeder in. Ja, ik woon weer bij mijn moeder in. Natuurlijk, Hubert, dat geloven we allemaal wel. Nou, het is de tweede gedeelte van het radioprogramma. Het is uh, Leeft. Fijn dat we toen op aanstaan. En jawel! Het is vandaag 7 juni. En wat doen we dan altijd weer? Nou, oh, niet dat we op 7 juni elkaar iets bijzonders doen, maar wel. De eerste aankondiging na het nieuws. Doen we altijd even wat er allemaal gebeurt is op deze datum door de jaren heen. Steek van wal. Nou, het is de 158ste dag van het jaar. Jawel. Ja. Nog 207 dagen tot het einde. Je hebt eh, dagen voor kerst. Tot het einde? Wacht even. Van het jaar. Of van het jaar. Pfft. Ja, precies. Ja, nou, wat is er allemaal gebeurd? Ja. Nou, bij het stadje Jasper in Texas, uh, United States wordt de zwarte James Bear, de Bear Jr., door drie blanken met een ketting aan een auto geknoopt... en over drie mijl meegesleept en daarna vermoord. Ja, dat was de in de, de jaren zestig, toch? Uh, nee, 98. Wat? Achtennegentig? En de daders, sympathisanten van de... Aryan Brotherhood. dus is yeah. de Arische broederschap. En de Ku Klux Klan die worden later veroordeeld tot twee maanden doodstof en één man levenslang. Nou, dat hadden ze moeten doen toen Obama president was. Dan nou, was het helemaal Ja, was geweest. het even iets anders geweest. Schat. Maar het is toch wel verschrikkelijk dat dit dan inderdaad zo kort geleden, hè, dat ja. is 16 jaar geleden dat nog nou, gebeurde. In de jaren 60 was het heel gewoon. dan was het bijna hip. Je, nou, dat heb ik dit weekend gedaan. Ik heb nog even een zwart ja, opgenoopt. In, in plaats oh, wat van wat een loks, drag race he? gaan we gewoon uh, dat ja, neegeslepen. Maar in de jaren ja, het 90 was het nee. echt uit de mode hoor. Dat is echt schandalig. Gewoon. Nou, ja. in 1926 de Catalaanse architect uh, Antine Antoni Gaudi wordt aangereden door een tram... En woont in, uh, in zo'n zo woonplaats. Uh, overlijdt hij drie dagen later. Gaudi is natuurlijk bekend door een ontzettend heftige gebouw. Echt. Het was een beetje, wat was het? Nouveau-achtig. Jugendstil-achtig. Hij uh, is op 17 leeftijd is leeftijd begonnen met uh, architect. Uh, heel veel mensen waren er niet zo fan van in het begin. Maar uiteindelijk uh, ja, kreeg hij toch heel veel werk. Uh, hij heeft samengewerkt met iemand die heel veel geld ook had. En naar voren uh, duwde zeg maar. En het maf is, hij werd dus aangereden door de tram. En uh, de tram liet hem liggen. Uh, zo van, nou ja, zo'n of andere zwerver. Een taxi kwam erbij, werd erbij gehaald. Die had ook zo van, nee hoor, ik wil geen zwerver in mijn auto hebben. Dat wil ik echt niet. Dus uiteindelijk hebben ze hem vervoerd, lopend, naar een arme ziekenhuis ja. in San Paul En een paar dagen later verscheen hij niet op zijn werk. Dat was waarschijnlijk in het weekend of zo. Toen gingen werknemers op zoek naar hem. Vonden ze hem in dat arme ziekenhuis, vonden ze hem daar. En toen had hij zo van, nou wil ik niet meer weg. Ik hoor tussen de armen gewoon. Daar heb ik voor ontworpen. Nou, later niet, maar in het begin wel. Uh, en Dus daar is hij drie dagen later. Is hij overleden gewoon. Het is echt bizar gewoon. Hij was trouwens wel redelijk opleefd. 72. Dus dat is wel uh, zelf uh, bijzonder. Nog meer berichten uit uh, door de jaren heen op uh, 7 juni. Ja, in uh, 1340 kreeg Rotterdam uh, stadsrechten. Door, uh, ja, van uh, graaf Willem IV, graaf van Holland en Zeeland. Kijk. Ja. Uh, ik, ja. Tegenwoordig. Ik, weet, ik wist niet dat Rotterdam zo oud was. Als je, als je het zo ziet, dan ziet het er Maar ja, dat komt natuurlijk door de oorlog, hè? dat zijn we misschien nog vrij. Misschien nog even wat er nog meer gebeurd is, op uh, 7 juni is de SLM-ramp. Van de, D, de, de DC-8. Met aan boord de meest talentvolle voetballers van de Surinaamse afkomst. stort neer bij een landing bij de Zanderij op Parimaribo. Slechts elf mensen overleefden het. En een hond. De hond werd, naar, uh, werd vernoemd. Uh, Lucky werd hij genoemd. En uh, ja, heel veel andere. Voetballers hadden daar eigenlijk ook in moeten zitten. Hè? Ja. Noem ze wat namen. Ja, Henny Meijer, Stanley Messo waren al met een eerdere vlucht vertrokken. Winston Haatrecht van SV Heerenveen. Die moest nog in de nacompetitie spelen. Liet zich vervangen door dus zijn broer Jerry. Ja, toen is zijn broer Jerry natuurlijk omgekomen. En Desmond Geemert van Neck, Ruud Gullit, Frank Rijkerd en Brian Roy. Aaron Winter en Henk Vreser. En ook wel de, afger de wel afgereisde Menso, die dan gelukkig een vlucht eerder had genomen. Die hadden dus ook geen toestemming gekregen van hun club om naar Suriname te gaan. Oeh, en de tot. eigenlijke aanvoerder van het kleurrijk elftal, Marcel Liestek... die was dus in contractonderhandeling met zijn club. Maar dit, dit is gauw zo bizar geweest. Want het blijkt dus dat er is gevlogen met een soort uh, automatisch waarschuwingssysteem. Uh, uh, uh, en die zeiden dus dat het vliegt te laag. En daardoor raakte het vliegtuig dus op 25 meter hoog de twee bomen. Rolde om de lengteas en stortte dus uh, onderste boven neer. Oh mijn god. Nou, dus, uh, nou, het is echt verschrikkelijk. Het bleek is... achteraf dat de gezagvoerder had gelogen over zijn leeftijd. Was de auto om te vliegen. Ja, Geen geldig brevet, Weet oh. je, toestand. Alles wat mis kon gaan, is misgegaan. Het is ongelooflijk. En dat zijn dat, dat belangrijke mensen. Want de voetbalwereld is natuurlijk heel belangrijk. Heel dat er la, ja, is Heel, heel, heel belangrijk ja, ja. is het. Ja, ja. Och, dan moet je echt de meeste belangrijke mensen opzetten. Dus dat ja. is hier dus helemaal misgegaan. Dat is precies ja, hier, 25 jaar geleden. Ja. Hierna mocht ook ook, uh, voetbalteams en, en sportteams mogen ook niet meer in één vliegtuig met z'n allen. Nee. En, en wat nu naar Brazilië ging, dan? Nu, uh, dat is, is ook, uh, dat is het, zijn ze ook in, in één vliegtuig. Apart, uh, ja, Ze staan op de eerste klas natuurlijk, ja, dat snap ik. Nou, ja, ik weet niet, zijn ze allemaal... Ze zijn al vliegtuig is volgens mij, gespeeld, hoor. Gespeeld, verdeeld, nou, dus. zouden ze Zouden ze apart gaan? Oké, okay, nou. Ja, wat, in één apart vliegtuig, want ze ja, ligt niet met gewone mensen. Ja, wat is vaker gebeurd ook met een rugbyteam... die uiteindelijk neerstorten nee. ergens in, de, in de, de, de sneeuwgebergte... en hebben daar uiteindelijk al overleefd door uh, mensenvlees te eten. Dat is geloof ik het verhaal erachter. Nou, nog meer dingen, kunnen we nog meer oh, gemelden? Better. Er zijn, mensen wat, zijn nog wat mensen jarig, dat is misschien weer grappig. Degene die jarig is, is natuurlijk niet te vergeten... Kiss. Ja, jawel. Kiss. Prince is vandaag jarig. Let's give him a kiss. Maar, wat heeft hij nog meer gedaan op deze dag? Ja, hij heeft zijn naam veranderd in... de artist formerly known as Prince. Oftewel, Tafkap. Tafkap. Ja, niet uh, een zware politieman of zoiets, maar Tafkap gewoon. Uh, daar, uh, daar klinkt het een beetje. Verder zijn er nog mensen uh, jarig zoals Dean Martin. Dean Martin, what the fuck? Oh, is Dean Martin ook alweer? Oh, no. oh ja, even. ik ga even koffie halen. Ja. Heb je even... Ja? Ja, Even Oh ja. Ah, die oh, kent hem niet. Die kent hem niet. Oh, zo zoet. Waar de waren mannen ook gewoon... Ja, echte vrienden, mannen. Echte van. mannen F nog. Samen met Frank Sinatra bevriend. Met uh, Sammy Davis Jr. En nou, dat is het mensen allemaal. Die ook jarig was. Is Urbanus... Kinderen noemen ze die gasten de Hells Angels. Dat zijn zo van die zwaar gasten zo, hè. Met vesten leren vesten, also, geborduurd met koperen en zo. Maar langs de binnenkant is dat krom geklopt. <laughs> grappig. En grappig is uh, misschien nog wel deze tekst van Urbanus over uh, Poesje Stoei. Poesje, kom hier. Ik heb de schemerlamp doen branden, de gordijnen dicht gedaan. Ik heb zeven dozen Kleenex op mijn nachttafeltje staan. Ja, misschien moet je het nog een paar pakken luisteren. Je denkt, waar gaat het nou over? Het gaat over een poesje. Een stoepoesje. Ja. ja, een stoepoesje. Oh, ja, precies. Nou, uh, daar al die Kleenex. Al die Kleenex. ja. Oh, ja. Uh, nog meer? Tom Jones? Tom Jones! Ja, ja. Tom Jones. Ja, dit is zo'n foute man ook, als je hem zo ziet. Dat is echt zo'n man waar mijn moeder mij altijd voor gewaarschuwd heeft. Oké, dat is nou toch over Kettingen om zijn nek. Ja, ja, ja, ja. Verkeerde auto en blote borst, haar eruit en zo, weet je. Oh, echt? Die heeft dan nog zo tevoorschijn gekomen, met heb ik heb je hier niks van, ik denk, nou komt dat niet van seks. Oh, Tom Jones, ik bedoel ook van iets met een pushen? Ah. Ja hoor, als het over poesjes gaat, dan kan ik het altijd wel vinden. Ja, deze is ook al 75, wordt hij. 74. En uh, daar treedt nog op, hè? Samen met de Rolling Stones? Ja, misschien. Zo dat, zo. Al die, dat al die oude meuk nog, uh, hey. nog. Hallo, waar hè. Hey. Sorry. Nee, sorry. Al die oude mensen nog gewoon zo vitaal zijn om, ja. om nog op te treden. Dat vind ik wel. drugs wel niet met je doen, hè? Het ja. is gewoon oudere mensen uh, en dingen die voorbij gaan en zo. Maar dat onze ouders vonden dat leuk, de radio stond aan. Dus die hebben, je bent er gewoon mee geïndoctrineerd. Boek, welk boek was dat ook alweer? Ja, ja precies. <laughs> en uh, wie, wie natuurlijk ook was, uh, Anneke Grunlo. Oh ja, Brandet Zand ja. die, die, ja. Ja. die Is toch aan de drank of zo? Nee, hou erop. Nee, dat was die andere, die blonde. ja Nou, tot zover <laughs> door de jaren uh... heen. Op 7 juli. Wij doen even een uh, mopje -muziek. Af te komen ze weer met een leuk singeltje uit. Ik heb het over The Pains of Being Pure at Heart. En dit is Until Sun Explodes. Dat duurt geloof ik nog even. Always are being pure at heart En dit is de nieuwe single van het nieuwe album 'Until the Sun Explodes'. Ik vind het, uh, ja, dit is echt mijn muziek. Dit is een beetje de uh, 80 sound is helemaal weer terug van weg geweest. Maar voor mij, voor mij is het nooit weg geweest. Ik heb het altijd blijven draaien. Ik heb zo'n lang speler nog. Langspeelplaatsspeler. Een pick-up noem je. Ja, een pick-up. Klinkt veel spannender ook, een pick-up. Uh, het is uh, kwart twintig minuten over negen in het Toebakleven uh, programma. Ja, je denkt even, uh, wat ben ik nou aanbeland? Ja! Yes! Precies, daar ben je aanbeland. Uh, straks wat uh, Zandvoortse berichten en we gaan even bellen met iemand over uh, autosport. Ja, met Martijn Sonderwel. Dat hebben we voorheen ook gedaan. Maar ik zag op Facebook van. Hij is er helemaal klaar voor de Pinkster Races hier in Zandvoort. Dus ik denk van, nou. Dat is toch wel leuk? Dat is uh, wel grappig, ja. ja. Nou, als we het toch over een uh, uh, Als we toch over race hebben: uh, paardenrace, daar is uh, ook weer wat over te doen. Namelijk de nos sportcommentator Frits van het Groene Woud is gisterenmiddag naar verkeerscontrole bij Arnhem in de boeien geslagen. En afgevoerd naar een politiecel. Wat heeft hij fout gedaan, zou je denken? Dat is wel een beetje raar. Deze man schijnt dus heel veel mensen geld afhandig hebben te hebben gemaakt. Ah? En ik heb een beetje gegoogeld op zijn naam. En heel veel mensen waren al niet zo blij met zijn verslaggeving over de paardenwedstrijd. Maar nu zijn, ze, nu zijn ze helemaal niet met hem blijven. Want hij heeft gewoon echt. Bij sommige mensen echt uh, vette rekeningen openstaan van, van uh, 6.000, hier 7200 euro. Met een vlotte babbel uh, kon je heel vaak kon hij geld afhandig maken en dat betaalde hij er nooit meer terug. Zoveel dus, geld? Ja, en. Uh, eerder is hij uh, vast komen Toen wist hij zichzelf weer los te praten. Dan had hij zijn portemonnee die bij me. Nou ja, uh, Nu is hij echt vast en nu gaan ze even goed kijken wat ze met hem aan moeten. Ja, Ja, dus. Uh, hij is. Uh, hij is, uh, kijk hoor. Hij is niet meer aan de wandel. De paardenman. Hij zit vast. <lacht> is Paardenkop. Had jij iets ja. dus over een man die aan de wandel was? Ja, ik had ook een, uh, uh, inderdaad een berichtje over een, uh, een Indier. Ik moet ja? hem er even bij pakken. Ja? Daar heb ik hem ook bestaan. die man die had uh, 25 jaar geleden had hij een protest. Uh, uit protest is hij achteruit gaan lopen. Ja? Omdat er aanslagen waren of zo. Ik weet het verhaal, weet ik eigenlijk niet. Nee? Maar in ieder geval, hij, 25 jaar geleden is hij begonnen met achteruit lopen. En dat heeft hij volgehouden. En tot nu, tot, tot van de dag van vandaag... Loopt hij achteruit. Altijd achteruit. En ik heb zegt zelfs... Ik weet, ik weet niet meer goed hoe ik vooruit moet lopen. Nee. Ik ben zo gewend om achteruit te lopen. Nou, ik heb het filmpje zitten kijken. Het klopt ook, het gaat hem heel redelijk makkelijk af. Hij loopt ook over tussen de mensen door, achterstevoren. En eh, ik kan me wel voorstellen, als je een berg oploopt... Want ik ben zelf echt, nou, niet echt heel erg sterk eh, met mijn benen. Dus als ik dan een berg oploop, dan ga ik ook achteruit lopen. Want dan hoef je je been minder hoog op te tillen als je achteruit ja. loopt. Ja. Maar om nou echt de hele tijd zo door te blijven lopen achteruit... Dat ja, nou, het dan het gaaf, hoor. Ik, ik denk dat ik last van mijn nek krijg op een gegeven moment. Dat, dat moet haast wel. En je je, je gewichten gaan toch op een verkeerde manier slijten. Want je bent toch altijd een beetje schuin aan het lopen. zo. Ja, dat ene been, dat zag ik ook bij hem. Dat stond al een beetje naar buiten toe. Ja. Een buitenbeentje? Een buitenbeentje is het. Ja, dat ja, is het. Ja, maar ja. Ik hoop dat hij er iets mee bereikt. Door het filmpje dan, na 25 jaar. Maar dat hebben we morgen alweer vergeten, ben ik bang. Ja, ik, ik weet ook niet meer wat nou het moraal van het verhaal was. Ja, dat hij... Uh, Goede of zo? Uh, ja, hij loopt door oh, Had Hij tijd geen seks tot... meer gehad of zo, is dat het? Nee. hij daar lo van achteruit lopen? Hij, okay. hij zei dat hij uh, achteruit, net zo lang achteruit bleef lopen tot de wereldvrede is. Oké. Okay. Dus Uitens. de oh, Nou, dat nog wel eventjes, dus ja. Hij God. wil wereldvreden en dan pas gaat hij weer vooruit lopen. Oké. Okay. Omgebreide wereldweg. <laughs> ik, ik heb nog een ander berichtje, een korte nog. In Oostenrijk zijn twee bankmedewerkers van 29 en 23 jaar oud aangehouden. Ze worden dus van verdacht dat ze een 54-jarige klant hebben gewurgd en een stukken gesteden. Al dus politie in Graz. Ze hadden dus zo'n 80.000 euro gestolen... van de rekeningen van die klant. Ze dachten dat hij toch niet zo helder was. En dat hij de diefstal niet zou opmerken. Edog, hij merkte het op. En hij bracht het ter sprake. Nou, en uh, al dus uh, hebben zij dus gewoon uh, hem omgebracht. En de daders hebben zijn lichaamsdelen in beton gegoten. Huh. Dat, zijn van de, dat ik denk van, jongens... Waar zijn jullie mee bezig? En dan verschillende vaten is het. nou, je mag kiezen. Zeg maar, welk, welk vat, vat wil welk jij? Vat, sissy. je? Welk vat, zegt Wat je het balletje, balletje je Ja, balletje, balletje zo'n beetje. Uh, zet uw geld maar in. Uh. Wel, als je goed kiest, dan mag je het vat mee naar huis nemen. Oh. Yeah. Yeah. Fijne berichten hoor, je bent toebakkelen. It's Dieren zijn we tegenwoordig, lijkt wel. De nieuwe constellation van Toet, de Spronkelt. En uh, ja, dat het dat plaatjes kan je ook gewoon verwachten in de zaterdagmorgen. Daar draai ik mijn hand er helemaal niet voor om. Ja, wat was dat dan voor een raar bericht afgelopen week? Een man in een, gerolle, een go gorilla gorillapak, apenpak, dat doet het niet zo moeilijk. Apelpak is een dierentuin van Canada, Can Can Canarische eiland Tenerife... door een dierenarts met een verdovingsspel uitgeschakeld. Dat was een van de leukste berichten van de afgelopen week. Dierenartsen moesten door de politie de hulp worden geroepen. Omdat ze namelijk. Ze hadden alarm geslagen in een zoo In, dus in. Uh, in, uh, in, uh, in uh, op Tenerife. En uiteindelijk uh, dachten ze: hé, hey, het is een aap. je moet losloopt. Maar dat bleek dus een man te zijn in een gorillapak. Die wilde testen hoe de, de werknemers zouden reageren. Als er wel iets gebeurt als er wel een aap losbreekt. En uiteindelijk kreeg je dus een waanzinnige injectiespuit in zijn bil, waar hij nog steeds van moet bijkomen, want de verdoving is voor een aap toch iets hoger dan voor een mens. Ja, het was voor 200 kilo of zo, yeah. hè? Er is geen broodje aanverhaal. dit er is echt gebeurd, dames echt en heren. Echt gebeurd, hoor. Echt. En uh, die olifanten die erbij waren? Nee, olifanten. Eigen schuld. Had je maar op moeten letten, jongen. Gek. Ja. In uh, Utrecht is, heeft een dief woensdagochtend een tunnel gegraven om via de kruipruimte een winkel in Utrecht leeg te halen. Ja, stoer. Voor zover bekend is er niks gestolen, maar uh, de, er was wel een verdachte situatie uh, qua melding. En ze vonden dus naast het pand Mansgroot pad. En dat, dat doet mij een beetje doen aan, lijkt, uh, denken aan Mission Impossible, weet je. Dan hadden ze dan dus zo'n ptt tentje op straat gezet en dan gingen ze een bankberopen oh, ja. ja dat soort dingen. Maar ja, ze hebben dus de tunnel gevolgd. Ze kwamen uit in de tabakzaak. Maar de verdachte werd niet aangetroffen. Hij was wel in de winkel geweest, leefde er niet veel op... want alle sigaretten zaten de slot en echt. Maar volgens de eigenaar is er wel een laptop weg. Ik zou ook gelijk zeggen, van, nou dat is weg. En ja, dat, tuurlijk, en dat, ja. En dat is nou, weg. Die kassa was ook al een beetje oud toen, maar een nieuw kassasysteem, weet je wel. Ja. Maar ja, het is, uh, er is veel schade, want de dieven hebben wel de kabels van de alarminstallatie doorgeknipt. En sporenonderzoek heeft geen zin. Want de agenten die zijn zelf meteen de kruipruimte ingedoken... omdat ze dachten dat de dieven daar ja. nog zaten. Dus nou, daar wordt gezocht naar getuigen... die deze nog iets verdacht hebben gezien... Nou, nee hoor. in de buurt van Winkelcentrum Overkapel. Sorry, ik doe niet mee. Over Overkapel. Doe, dit soort verhalen doen me we altijd weer denken aan die, aan die bankoverval... dat ze zo'n hele tunnel ja. hadden gegraven. Ja, en daar hadden ze nog wat geld in gepompt ook. Want die tunnel, stutten en uh, maken... Dat, ja. dat kostte al tonnen, geloof ik omdat, want daar heb ik een heel waanzinnig ploeg aan meegewerkt. Dat waren niet twee of drie mensen, dat waren wel twintig of zo. Ja, ja, ja, ja. Daar, daar, daar, daar heb ik echt diep respect. Echt respect voor, nou voor deze mensen ook. Ik bedoel, als, ik, als ik het gezien heb, nee hoor, ik was niet in de buurt. Dit is toch leuk, dit is, dit is ja, onschuldig. Ja, het is een beetje jammer van die laptop, maar wij denken ook dat die laptop al uh, gewoon weg was. Die was al weg, die hebben ze, hebben ze ergens laten liggen. Ja, je kennen dat gevoel van, je moet eigenlijk een nieuwe laptop. Ze hebben nooit een maar. laptop gehad. Ja. Nee, wel uit. Betekent denken, het tijd van een laptop kijken of we hier, hier, hier, hier, hier, hier. Zeker nog iets uit kunnen slepen. Nou, die verzekering zou ook niet achtelijk. Bonnetjes. Heb je bonnetjes? Geen ja, bonnetjes? Oh, dat vind ik ook al zeg. Heb je bonnetje? Ja, ja. Jee, ja. ja, ja nou, nee, ik heb een laptop tien jaar geleden gekocht. Tuurlijk heb ik geen bonnetje meer. Nee, ben je gek. Nou, de dagwaarde. 2 euro? Dat ja, je trakteer op een ijsje, ben je dan blij? Zit er nog die uh, oude systemen, wat zo gevaarlijk te zijn? Ja, precies. Dus het was, elk moment was je al geëxplodeerd. Je hebt niks in die laptop gehad meer maar, nu. Dus eigenlijk moet je ons betalen. Ja, dat is het eigenlijk. Je, je, ben, uh, je, je, je bent ontsnapt aan dood gewoon. Straks de Zandvoortse berichten. Eerst even de nieuwe single van de Guano Apes. we het over apen. De Volgenpoepen is de vertaling van deze groepsnaam. Dit is de nieuwe single: Cried out. One heeft the nieuwe single, all cried out. Ik ben helemaal klaar met het duidelijk, toch? Ik heb geen traan meer over, wat een drama ook allemaal weer. Nieuws uit Zandvoort. Ja, ik weet, is tijd voor Zandvoortse berichten. Uh, ik kan je even vertellen, de, de, de toekomst van de biologische, markt, de biologische markt is nog steeds onzeker. Uh, het college heeft uh, gezegd dat, dat we niet helemaal zeker weten of we daar mag blijven op het Raadhuisplein. Ze hebben een nieuwe plek bij de Davids, uh, Louis Davids Ze zullen daar uh, misschien het uh, gaan houden, de biologische markt. Uh, zelf, de, de, de man van de biologische markt... is er niet helemaal van overtuigd dat het een goede plek is. André van de Heuvel, die zegt van... nu krijgen we heel veel passanten die er langs lopen. Ik denk, hé, hey, biologische markt, ik maar even kijken of het wat leuks is. Uh, heel veel vaste klanten gaan wel mee naar die Louis Davidsplein natuurlijk. Die vinden het allemaal wel weer. Maar toeristen die toevallig bij komen lopen, zijn ook onze klanten. Dus ja. het zou leuk zijn als die we ook kunnen vangen. Dus ja, hij heeft nou niet echt gevraagd aan de de mensen van de, van de gemeente, waarom ze nou eigenlijk geen vergunning meer krijgen... terwijl de gewone weekmarkt er wel mag staan. Maar ik hoop wel dat het binnenkort duidelijk wordt. Want het is toch maf dat de biologische markt niet echt een leuk plekje krijgt... terwijl de weekmarkt dat wel doet. We zullen het horen. Andere berichten? Ja, ja um, er is weer Zandvoort Alive. Uh, ja, zeg ik het goed? Ja, Alive. Ja, ja. bij uh, Mango's Beach Bar heeft zich uh, weer flink uh, uitgesloofd om dit jaar... Uh, het jaarlijkse zand wordt Alive tot een uh, groot knaller te maken. Uh, na jarenlange uh, traditie is Alive inmiddels een begrip geworden. En een strandfeest dat uh, koude drankjes en een. Allemaal oh, lekker. En de toegang ding. is gratis. Uh, ja, zondag uh, 8 juni, dus uh, morgen. Uh, vanaf 4 uur hè? Vanaf uh, 16.00 uur, ja. 16 en onder andere uh, artiesten als Eric E., Dino en Gezel. Geza. Jeroen uh, is te bekende. Te ja, <laughs> Raimundo. Uh, en uh, DJ Sheep. Die, DJ Sheep, ja. ik nooit uh, van Die, die, die mekken het lekker. Ja. En die treden uh, onder, onder andere op. Ik hoop dat het droog blijft, want ik, ik weet nou niet of het nou morgen gaat onweer of, of niet. Maar we nee. gaan het allemaal meemaken, hartstikke leuk. Uh, vandaag uh, en gisteren al, uh, zei, waren in Zandvoort was het, het mecca van de liefhebbers van het stand-up paddle. Suppen heet dat ook wel. Hè. Binnen de thema's Go Blue, Go Fast en Go Crazy... kunnen respectievelijk de beginnende, gevorderde en de elite suppers deelnemen... aan dit uh, sub-evenement. En uh, vrijdags werden clinics gegeven. En uh, gisteravond kon iedereen meedoen aan de Friday Light Sub. De Haarlemse gracht. Dat vind ik wel een leuk initiatief. En zeker met de potjesmarkt die er was in Haarlem. Is oh, ja. het waarschijnlijk wel heel leuk geweest. En uh, vandaag wordt het uh, officiële... Uh, open Nederlands kampioenschap sub Beach Race 2014 gevaren voor de kust bij Watersportcentrum The Spot. Dus kijk voor alle info eventjes naar www.battleofthecoast.nl. Dus dat ik, is wel uh, leuk om mee te ik, maken. Ik, ik heb het ook wel eens gedaan, dat suppen. Ja? Zwaar ja, hè? Ja, ik vond het na 10 minuten was ik er klaar mee. Ja. Ja, ik hou niet <laughs> zo van dingen waar ik me heel erg voor moeten inspannen. Dat nee, heb ik ook wel. Okay. Nou, kan, uh, kan je zo hebben, hè? Ja, precies. Gewoon lekker met, uh, met hindernissen op de bank liggen... ben ik ook altijd voor. Dinsdagmiddag even, de even voor drie uur is een meisje aangereden... door een motorrijder bij het oversteken van de Van, de van Lennepweg. Uh, heeft ze waarschijnlijk door een motorrijder over het hoofd gezien. Uh, het tweede kind dat ook mee overzakt bleef ongedeerd. De twee kinderen staken de hoogte van Nicolaas Beetstraat de weg over. Toen één werd aangereden en uh, door het ambulance personeel is gestabiliseerd... met. Uh, Been letsel naar het kennen gasthuis overgebracht voor behandeling. Ben het ben tijdje afgesloten geweest voor verkeer. Maar daarna is het gewoon weer opengesteld. Ja, beenfractuur. Het is, het is heftig. Verder waren wat onduidelijkheden over uh, de honden. We krijgen ze nou wel een boete, geen boete. Nou, er zullen geen bekeuringen worden uitgeschreven voor honden... die binnen de juiste tijden loslopen op het strand. Er was de laatste tijd veel onduidelijkheid over de regelgeving... Uh, zoals vastgelegd is in de verordening. De gemeente meldde dat, al, uh, dat er een hier haat was. Uh, het is nu duidelijk. Dus honden mogen tussen 7 uur s avonds en 9 uur s ochtends... Gewoon los op strand lopen. wil even een zakje meenemen. Ja, voor dat is dan na als Want... je handdoek uitspreidt. Ja, precies. Nou, eh, dus ja, dat is het. Daarna, na negen uur s ochtends... zeven uur s avonds... dan kan je de bon worden geslingerd. Of voor als je losloopt. Ja. Um, ik wou nog even zeggen, op de evenementagenda staat ook... dus volgende week 13 juni is er een open luchtvismaaltijd op het Gasthuisplein. Oh, ja. Kun je nog kaarten kopen bij het museum en andere punten. En de 14e is er haringhappen... bij het strandpaviljoen Talassa... Dat begint om twee uur. En uh, er is volgende week ook uh, de Benelux Open Race... Van, uh, op het circuitpark Zandvoort. En ook nog de Kunstmarkt. Dat is allemaal volgende week op het badhuis, Badhuisplein. En in het dorp dus, uh, blijf bij ons, zou ik zo zeggen. Ja, hier gebeurt het. Hier gebeurt het. Oké, okay, ik kan nog even vertellen. Ik ben vorige week nog even op uh, het geweest. Ik ben natuurlijk ook de man van ah, de rolmarkt. de Kofferbakmarkt. En? Gescoord? Twee minuut dertig heb ik er rondgelopen. Twee En je hebt de klok. <laughs> Nee, zonder gekheid. Ik ben altijd degene die altijd heel snel scant. Uurtje, het was een leuk en gezellig marktje. Maar niet echt heel erg spannende dingen kon je er vinden. Het was ook een optreden trouwens van uh, saxofonist, uh, zag, zag ik. Ja, dus, Adam. De, een, uh, uh, de man die het organiseerde, van Buring, Roy van Buring, was zeer georganiseerd. Of zeer blij met de organisatie. Nou, dat was hij zelf, maar ik bedoel zeer blij hoe het gegaan is. Ja. En hij was zeggen, zelf heel het blij. Het was drukker dan vorig jaar. En hij denkt dat het volgend jaar nog veel drukker gaat worden. Roy ik vind wel dat, dat Top, je dat hey. allemaal hebt meegemaakt in 32 minuten. Het ja, moet pak... ik... heel veel gebeurd zijn. Ja, ja dat, dat pak ik gewoon Het was een tornadotje over het uh, terrein. Er ging... Scan scan, scan, scan, scan, scan, scan, scan, stoelen. Nee. En, en, en, en door, volgende. <laughs> Oké, okay, het is tijd voor die landenkeuze. Heb ik hem oh, al aangereikt gekregen. Nee, die heb je nog steeds niet aangereikt gekregen. Oh, spannend. Ik heb een hele gezellige uh, summer, uh, summer Madness cd. Ja. Yeah? Nou, ik heb uw cd2, nou ja. Uit, uit welk de... jaar stamt die cd? Heel oud. Ah, maar CD, ik moet uitleggen. Cd's zijn van die glimmende schijfjes. Die stop je in zo'n apparaat. En daar kan je dan de muziek uit vandaan toveren. Ja, en, en nooit naar de achterkant kijken. Want dat ziet er, dan, dan schrik je heel erg. Ah, doe, doe eigenlijk mogen oh, maar. Oh, dan schrik je. Oh, de, ja, klopt ja. maar nummer 1. Dat is Ritmo de la Noche. De, ik vind het ah, een goed idee. Dat is wel een lekker nummer, toch? Wat ziek idee. Ik wil zal... hier wel vakantieachtig van. Een feestmuziek, dit zeggen, Ongelooflijk, dames en heren. Ja, precies. Ik wou ook met de trein was gegaan. Oh, nou, weet je nou de trein wil. Ook een beetje terug naar... Uh, ik ben altijd wel voor om met de auto te gaan. Z zijn ze al schoon, de trein? De treinen, nee. Die moeten nog steeds schoongemaakt worden, volgens mij. Of hebben ze, zijn ze wel klaar met te staken? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Nou, we hadden het, uh, het over auto's. Nou, de band die echt heel goed in auto's is... Of goed met auto's is, is... Wouter Zonderwal. Ja, we hebben hem aan de telefoon hangen. Hij is aan het voorbereiden. Goedemorgen, hij is aan het voorbereiden op uh, de Pinkster race straks. Ja, de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Zit je in een Porsche deze keer? Uh, nee, ik zelf niet. Ik zelf niet. Oh. Nee, dat uh, was, was het maar zo. Was het maar waar. <lacht> ja, inderdaad. Nee, wij gaan uh, zelf weer met uh, de Ribbon Master Max 5 Cup uh, gaan we weer rijden. Uh, 37 auto's uh, die uh, de, de, de, de strijd om de eerste positie weer uh, aan gaan. Hoe ga je? Uh, we hebben de kwalificatie om 11 uur en de eerste race is om 10 voor 5 vanmiddag. Oké. Okay. Had je reen uh, een Rena uh, MX50? Uh, Mx50? Uh, Mazda MX50? Ja. Ja, ja klopt. Die Rena Maserati hoor ik dan? Oh nee, dat was die... Uh, sorry, ik ben de Hansen <laughs> Nee, uh, ben je goed voorbereid? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Uh, we waren vanochtend vroeg aanwezig. Alles klaargezet, de uh, auto weer helemaal gecheckt, uh, mezelf weer helemaal gecheckt. Dus uh, we, we hebben er zin in en uh, we gaan wederom richting de top 10. Maar ik ben verbaasd van dat je inderdaad een vijf uur rijdt en dat je dan gewoon zo heel vroeg daar al bent. Ik zou zeggen, ik kom hier ook altijd tien minuten voor de voorstelling binnen. Maar... Ja. Maar... Nee, het, is, het, het vergt wel wat, wat voorbereidingstijd. En dat is, dat is alleen maar goed ook. Want uh, ja, goed, alle, alle veiligheidspunten uh, en de afstelling, alles moet gewoon goed zijn. Ja, maar... uh, buiten dat het een hele leuke hobby is, uh, moet het natuurlijk wel veilig blijven. Dus, uh, ja, zeker weten. Checken, gekeurd, en... en wat kan er zo fout gaan dat je denkt, van, oh chips, dat moeten we nog even snel veranderen. Andere banden of zo? Uh, andere banden zou een goede zijn. Uh, bandenspanning, uh, ja, stand van de stoel, van de gordels, uh, noem maar op. Ja, dat kan op vele vlakken uh, kunnen wat dingen aangepast worden... zodat je uh, comfortabel in de auto zit en uh, verder niet meer met de auto bezig hoeft te zijn... maar uh, kan concentreren op het rijden. Oké. Okay. Wat moet je één race rijden of rijden meerdere? Uh, we rijden vandaag één race en maandag hebben we de tweede race. Oké. Okay. En morgen ben je vrij? Ja, morgen hebben we een uh, vrijdag, kunnen we een beetje bijkomen van, uh, van de dagen die geweest zijn. Ja. En dan, uh, ja. Toch ook weer in voorbereiding voor, uh, voor de maandag. En hoeveel, en hoeveel mensen werken, heb je in je team die in de auto werken? Uh, vandaag een mannetje of vier. Oké. Okay. Ja. En hoeveelste ga je worden? Uh, uh, ik, ik hoop dat we de top 10 weer halen, dat was de eerste race van dit seizoen uh, ook de doelstelling en die hebben we toen gehaald. Daar zetten we vandaag weer op in. Hij... Hoe, hoe was het, sta je in het klassement? Uh, ik heb één race gemist. Uh, dus ik, ik denk dat ik nu iets afgezakt ben. Ik, ik stond tiende in het klassement. Dus uh, we, we, we lagen op schema. Oké, okay. netjes, netjes. Nou, ja, toch? ik zou zeggen hartstikke veel succes. Ja, bedankt. En zet hem op. We Bravo, gaan het je duimen. En uh, ja, schrijf even op onze Facebookpagina hoeveel je uiteindelijk geworden bent. Want dat vinden we wel leuk. Als je gewoon reageert over na het interview, dan uh, is dat gewoon wel leuk. Want dan kunnen onze luisteraars kunnen nog even kijken hoe en wat. En plakbaar ja, gaan we, gaan we een fotootje erbij van je auto. Dat is leuk. Oh ja, oh, mooie ja, dat auto's. Is dat, dat is wel een goed idee. Ja, toch? Ja. ja of, en misschien van, de foto ja, een foto met gezicht. Een ja, foto moet lukken. Oh, ja, ja of, uh, met je gezicht er ook. nog weten te weten, wie jij bent. En dan word je straks herkend op straat. Oh, ja, okay. sorry. Ja, nou. Gaan we regelen. Advergeren hey, maar... doet begeren, Wouter. Hé hey, Wouter, ja, succes. Hé, hey, bedankt. Yo. Hoi, hoi. Hoi. hoi. hoi. Oh shit, de... hij start niet. Oh, oh. nou, eindelijk. Ja, Dat dacht ik al. Nou, is je toch eerder mee gestopt dan? Nee, zonder gekheid natuurlijk. Is het is gewoon even een bandje die ik ingestart heb natuurlijk. Het uh, is blijft op de ruijen. 10 minuten voor 10. Vampire Weekend. De hebben alweer een nieuwe maar dit was toch een van de grote hits. Got Dat ken ik ook wel. Maar is een foto van vorig jaar. Hè? In een jaartijd kan je flink veranderen. Ja. Ja. Sorry, we zaten even te kijken naar de Facebook-pagina van uh, Toebak Leeft. Grappig, er staat een foto op van een boom. Dat ja. is echt een, net een vrouwenlichaam voor onderaf gefotografeerd. Ze heeft wel een hele grote post, daar mag wel iets aan gebeuren. Is er misschien een beetje, toch een beetje gefotoshopt, ben ik bang. Maar hij is wel erg leuk geworden. Hij is erg leuk. Nou, je kan hem delen op je eigen pagina, Wilco. Ja. ja Ik vind het inderdaad ook echt iets voor jou. Ja, ik heb het liefst met een vrouwenlichaam, ja. Ja, ik heb ja, er wel iets dat mee. Niet. En met bomen. Ah. En met ja, ik ben echt zo'n boomknuffel Ja, precies. Ik heb het ooit wel eens gedaan. Ik heb ooit uh, een of ander boek gelezen over boomknuffelen. En zoiets. Van, er kunnen heel veel energieën vrijkomen als je je inlaat met de bomen. Ik heb wel eens gekoeknuffeld. Nou, we hebben gisteravond heb ik een gesprek gehad ik had gisteren een feestje mijn schoonzus ja? was jarig en toen hadden we het over bomen knuffelen en toen zei ze: ja maar een boom leeft ja? een boom heeft ja kan je dat instinct noemen of niet maar die weet dus wel van hey het is droog ik ga dieper de grond die vervocht en alles en het leeft wel dus waarom ik dacht is gewoon het... dode dingen waren joh ja ja joh oh nee. <laughs> maar ja de vraag blijft natuurlijk van uh... Hoe maak je contact? Maar we moeten gewoon precies Irene een keertje bellen in ons programma. Oh ja. En misschien kan zij dan even vertellen hoe we dat nou exact... Die moeten mij doen. heeft mij heeft ooit een kussens bij je haar je gedaan. Een boom. Ja. Sorry? Hoe maak je contact met een boom? Je, moet, voel... uh, je moet hem echt helemaal omhelzen. En dan, moet je, je dan, dan, dan voel je je de sapstromen lopen, zeggen ze. Oh ja. Oh, hmm, volgens mij ben ik jullie kwijt. Oh ja. Nee, nee. nee? Hé, waar ging uh, het over? <laughs> ja precies. Ik heb er wel een leuke... Leuk berichtje dat uh, de inwoners van de gemeente rijssen Holten, die, die hier allemaal recht hebben een uitkering... Ja. Die hebben tot hun verrassing woensdag gewoon twee keer het maandbedrag berekening gestort gekregen. Het was geen extraatje voor de vakantie, het was een administratieve fout. En uh, alle cli cli cliënten zijn uh, als de sodemieter gebeld. En de gemeente heeft excuses aangeboden en hun gevraagd om te veel te betaalbedrag terug te storten. En uh, donderdag kwamen al mensen langs om het geld terug te geven. Dus blijkbaar hebben ze oh, gelijk... Oh, uh, kijk. Van, oh, ik ga uh, gelijk uh, die duizend euro of zo eraf. En je hebt ze daar dan weer uh, cash ingeleverd of zo. Ja, dat is wel slim om dat te doen, man. Want... Nou ja, kijk, anders krijgen ze de maand erop gewoon niks. Weet je, zo nee. werkt het ook. Ja, dat moet je ook niet hebben. Ja, uh, ja Overal moet, moet ook bezuinigd worden. Gisteren heb ik een lezing gehad over... hoe kan je mensen met een verstandelijke beperking uh, laten, laten omgaan met... Nou ja, ja, dat, dat ook, maar dat gaat hoe kan je mensen met beperking, een lichamelijke beperking om laten gaan met een iPad? Er zijn toch zo ontzettend veel apps uh, ja. om, uh, om, om mensen ermee te helpen. En uh, na ik dit ik aan het gat ik denk van... Zo, zeg, als begeleiders hebben we niet meer nodig. Je moet gewoon in zo'n app installeren op zo'n zo iPad, dan is het klaar. En vandaag las ik een uh, stukje in de krant over de senioren in uh, verzorgingstehuizen. Er worden steeds vaker op, uh, oplossingen gezocht met vrijwilligers. Maar nu schijnen ze ook een soort robot te hebben. Oh. Het is een uh, Zora, heet hij. Hij is wel wat aan de prijzige kant. Maar ja, als een werknemer kost op jaarbasis ook wel wat. Dit is een robotje, die kan de krant lezen, je kan ermee knuffelen, hij kan je lichaamsoefeningen geven. Hij kost 25.000 euro. Maar, ja, nou, maar dat me nog best mee. deze mevrouw, Mevrouw uh, Van Dun is er helemaal dol op. Ze knuffelt met hem. En denk je van: hoe zou de toekomst eruit zien, weet je? Het is perfect Daar je voor het PGB, een soort PGB, dat persoonlijke bonde budget kan naar hem laag. Want uh, ja, als die uh, oefeningen gedaan worden? Je, je zegt: We gaan ze even zorgen, ik de huizen in. Je zegt: Doeg, uh, moeder, doeg. Hier heb je, je iPad en een robotje. Ik uh, neem nog wel eens contact op. Ja, Via Skype. <laughs> ja, via Skype. Ja, ik zal eens kijken of ik een gaasje kan vinden hoor. Zou dat, zou dat echt helemaal met robots en met iPads kunnen worden opgevangen? Ja, maar kunnen, nou, kunnen die wel uh, fysiek helpen met, als zo iemand naar de toilet moet of zo? Daar hebt... ja? heb je ook robots. een, een robot voor. Ja? Daar heb je ook een robot. Een afveegrobot? Nou ja, in Japan schijnen ze heel ver te zijn in dat soort uh, totale uh, ADL uh, momenten... om dat met robots op te vangen. Ah. Want tegenwoordig mag je bijna niks meer tillen ook. Vroeger mocht je nog tillen! Nee, doe maar niet. Dat mag niet van de... Ja, want je de moet tot je 67ste door. Ja. Alles lukt dat allemaal. 70ste, dacht ik. Ik zal in op 70. Oh, zo, een beetje. Hè. Nou, we hadden het over bezuinigingen en, ja. uh, en ja? apps. Ja? Nou, Daar heb ik ook nogal uh, oh, een ander ja. dingetje. We hebben het, we hebben het net probleem? even getest. Alexa ja, ja, ja, heeft een, uh, een app op de markt gebracht. Ja? Ja, elke keer je muren schilderen. En dan tot de conclusie komen dat het toch niet zo mooi is. Ja, dat is toch een beetje zonde. Dus ja. In het kader van de bezuinigingen. Ja. hebben ze een app ontwikkeld. Pak je gewoon je camera... En dan kijk je zo even in je... En dan denk je, nou, deze muur wil ik rood hebben. Die kleur rood. Nou, dan wordt die muur helemaal netjes, netjes rood. Ik zal straks even een fotootje op Facebook plaatsen... Oh. van hoe wij de studio geverfd hebben. Ja. Oh, dat is leuk. Dat, ja, dat is grappig. En het flirt het wel een beetje op. Als het hier een beetje... Uh, een, toch een uh, beetje een rode muur Een beetje rood, rood en een beetje blauw en een beetje groen. Nou, ik, ik, Lekker ik, ik, van die ik, kleuren die niet bij elkaar het eigenlijk uh, ja? Ik vind het eigenlijk dan blauw en geel. Want CFM met logo is ook blauw en geel. We gaan hem zo even blauw en Ja, dat is ja. wel leuk. Het, is echt, het werkt echt heel, heel, heel leuk gewoon. Ik, ah. ik raad het iedereen aan om hem even te downloaden. Als je, als je toch een muurtje wil schilderen, even kijken hoe het... Oh, je kan zoveel ruzie voorkomen ook door eerst even op die, met die iPad aan de gang te gaan. En, die, even en, even je, en je vrouw laten tekenen ervoor dat ze het goed vindt. Ja, dan die precies. kleur. bedoel zwart. Doen... Ja, ja, zwart. Ja, ho, maar kijk, wij zouden zeggen, ik wil zwart. Ja? Maar zij willen... T-swart. Oh ja, t sport Het ja, is niet even ja, dan anders. dan kom je met de verkeerde thuishoek. Ja. Oh man. Kijk. Gaan we weer Rolling Stones. Ben jij gek geworden of zo? Dat gaan we echt even niet doen. Rolling Stones. Dat je overkill worden. Denk. Ja, de overkillen. Rolling Stones. Vandaag een pink pop natuurlijk. De 70 pushers. Sorry. zit er eentje bij van 67. Is het gewoon de bejaardershuis? Ja, dat is leuk. Maar ze doen nog wel steeds goed. The War on Drugs. Red eyes. gita Slepende... gitaarpop, The War on Drugs, zo heet de band, en Red Eyes, ja. Yeah. Kan je misschien wel rode ogen van krijgen als je even veel drugs gebruikt, dat zou zomaar kunnen. Kijk uit met het warme weer, zeker als je naar een popfestival gaat, of als je te lang op het strand gaat liggen, maar het wordt echt sneaker heet, hè. het wordt echt sneaker heet. Ga je barbecnoeien hoor. Ga je barbecnoeien, ja. ja maar het ook. wordt nu ook weer komkommertijd. tijd, ja. en wat blijkt nou, in uh, Toronto Kom -tijd. was er een man ja. ja, dat zegt ze al, Komt uit. Dan gaat ze vertellen hoe hard de komkommers groeien en zo. Maar in Toronto is een man met een komkommer in de bibliotheek gearresteerd. Hij werd herkend van een eerder incident. Want ja. uh, hij ging uh, in de bibliotheek in april al ging naast zijn vrouw zitten... en voerde een seksact op met die komkommer. Oeh. En uh, na nou, die vrouw is natuurlijk hevig ontdaan. Ja. En, uh, maar uh, hij kon hem toen uh, konden ze hem niet arresteren... maar de volgende keer, hij kwam weer, hij deed weer... De politie sluit niet uit dat de man mogelijk nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Slachtoffers, hè? Ja. Okay. Dus hij is nu gearresteerd wegens het opvoeren van een onfatsoenlijke act in het openbaar. En is daarnaast ook nog in de fout gegaan tijdens zijn proeftijd. Binnenkort mag hij zich verantwoorden bij de rechter. Oh ja, man met feit. Maar ja, ik moet ze echt het... zeggen: er zijn van die rare mannen. Want wij, ja? mijn collega die, uh, die zocht ook: kom uit Toen dus zei een klant: ah, dit kan, die kan hij toch niet hebben, mevrouw? Ja, oh. dat kan toch niet? Oh. Dat kan we had, niet Wat we Wel leuk op dat soort dingen te doen. Nou goed, bedankt voor uw aandacht. Dit was Toepak Leef op de radio. Fijn Tot weekend. Fijn weekend. Maak er wat van met Pinksteren. Kom deze kant op. Er is een hoop leukst doen hier in Zandvoort. We elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Tot later. Hoi. Hoi. Ja, ciao, ciao. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...